Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ongeveer de helft van alle burgemeesters en wethouders heeft te maken met geweld en agressie. Dat blijkt uit een onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken... Onder raadsleden zegt ruim een kwart er slachtoffer van te zijn geweest. De meeste incidenten betreffen uitschelden of bedreiging. Fysiek geweld komt veel minder voor. Een 78-jarige Franse vrouw heeft een week in een afgrond doorgebracht... op een rantsoen van regenwater en twee biscuitjes. De vrouw was vorige week zondag bij een boswandeling... in de buurt van Grenoble in de afgrond beland en kon er niet meer uitklimmen. Toen ze niet thuis kwam begon de politie en brandweer met een zoekactie. Die duurde tot maandagavond, maar leverde niets op... Pas zaterdag werd ze teruggevonden door buurtbewoners die wel waren blijven zoeken. Exen weigeren steeds vaker om de alimentatie voor kinderen te betalen. Het LBIO, dat kan worden ingeschakeld als er niet wordt betaald, kreeg vorig jaar bijna 10.000 aanmeldingen binnen, een kwart meer dan het jaar daarvoor. Dat komt door de economische crisis en door onduidelijkheid over de regels waarmee de hoogte van de alimentatie wordt vastgesteld. De weerstand om te betalen neemt daardoor toe, zegt het LBIO. Een Colombiaan is door het Guinness Book of Records erkend als de kleinste man ter wereld. De 24-jarige man is 70 centimeter lang en weegt 10 kilo, net als een kind van 1. Doktoren in Colombia hebben nooit kunnen verklaren waarom hij zo klein is gebleven. De titel kleinste man ter wereld was vakant sinds maart, toen een Chinees van 74 centimeter overleed. De nog kleinere Colombiaan was toen nog niet bij het Guinness Book bekend. Volgende maand raakt hij zijn titel weer kwijt, want dan wordt een Nepalese jongen van 56 centimeter volwassen en daarmee recordhouder. Het weer, het is zonnig en 20 graden, maar er waait een stevige wind. Vannacht gaat het vanuit het zuiden regenen en morgen regent het in het hele land. Dit was het NOS Show.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 to do En Zomerhits. zomerhits.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 Las de que aún nog llegan yo. wil voor de voor de kinderen van mijn kinderen en de kinderen van En de mijn kinderen en de kinderen van mijn kinderen. En de mijn de kinderen van mijn kinderen. En de kinderen van mijn de kinderen para mijn kinderen. En mijn En ik ben niet meer. Ik ben niet meer. Ik ben niet meer. Ik si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos, niet meer. Ik ben niet meer. Ik ben niet meer. Ik ben niet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 close Cause you're hot and you're cold Yes, you then you'll know You're in and you're out You're up and you're down You're wrong and it's right It's black and it's white We fight, we wake up We kiss, we make up But you don't really wanna stay But you don't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 Out. You need everyone's eyes just to feel seen behind your makeup. Nobody knows who you even are. Who do you think that you are? If I could write you a song to make you fall in love, I would already have you. But under my arm, I used to follow my tricks. I hope that you like this, but you probably won't. You'd your highbrow switching your walk if you don't even look when you pass by but you don't know the way that you look when your steps make that much noise sh I got you all figured out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 pesten en sarre vooraf in de Duitse kranten. Twintig oh. jaar. To, life. Life. Life. Dit is Twintig jaar ZFM.